het leenstelsel voor studenten en het schrappen van de OV-jaarkaart. Het CDA riep het kabinet op zijn plannen aan te passen. Justitie in Brazilië heeft een grote actie gehouden... tegen corruptie binnen de politie in Rio de Janeiro. Ongeveer 60 politiemensen zijn opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van het aannemen van geld... van een drugsorganisatie. Brazilië wil de corruptie in het land hard aanpakken... met het oog op het WK-voetbal in 2014... en de Olympische Spelen twee jaar later. In het centrum van Leeuwarden is een jonge man neergeschoten in de Rosse buurt. Over de toedracht is nog weinig bekend. Volgens de politie waren er drie of vier mannen betrokken bij de schietpartij. De toestand van het slachtoffer is nog niet bekend. Hij ligt in het ziekenhuis. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer. Er trekken enkele winterse buien over het land... waardoor het lokaal glad kan worden. De temperatuur ligt een paar graden onder nul. Overdag veel bewolking en enkele winterse buien. Het wordt dan 2 tot 5 graden.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 Aleppo ligt in puin, maar wij kunnen toch nog contact leggen... met een verzetstrijder in de Syrische stad. Goed nieuws voor cannabiskwekers In Eindhoven mogen zij misschien legaal gaan telen. En we beginnen met een gezellig stukje Griekse kredietcrisis. Goedenacht, u luistert naar Nog Steeds Wakker... het Nachtmagazin van WNL op de dinsdagnacht van Radio 1. De Tweede Kamer debatteerde vanavond met minister van Financiën... Jeroen Dijsselbloem over de afspraken die de Eurolanden... vorige week hebben gemaakt over financiële steun aan Griekenland. Mark Rutte brak met deze steun zijn verkiezingsbelofte. Maar vond dat geen reden om vandaag aanwezig te zijn bij het debat. Jesse Klaver van GroenLinks, die was er wel bij. Meneer Klaver, goedenacht. Goedenacht. Was u boos op Mark Rutte? Uh, nou, ik ben het inmiddels wel gewend van Mark Rutte. Dus uh, ik ben de boosheid wel voorbij. Uh, waar ik, dat hij er vandaag niet bij was. Maar laat ik wel zijn, kijk, hij heeft allerlei beloften gedaan... en daarmee de verkiezingen gewonnen. Uh, en nu komt hij die niet na. En dat hebben wij hem eigenlijk altijd al verteld, hè. Griekenland mm -hmm. zit zover in de problemen. Uh, je kan niet zonder schulden ja, want eventjes terug naar vorige week. Wat was er ook weer besloten? Nou ja, vorige week is het besloten uh, dat de Grieken er langer over mogen doen om de leningen terug te betalen. Twee jaar langer om precies te zijn. Dat uh, de, de rente die wij krijgen over de leningen die wij Griekenland uit hebben staan, dat die omlaag gaat. En, en dat is wat technischer, dat ze schulden gaan terugkopen. En dat geeft iets meer ruimte aan de Grieken uh, nou ja, om aan de voorwaarden te voldoen en om weer een gezond land te worden. En is dat ook de manier waarop GroenLinks het zo had aangepakt? Nee, dit is, uh, dit is eigenlijk een doekje voor het bloeden, zeggen ze dan. Dit is eigenlijk veel te weinig. Hiermee helpt Griekenland uiteindelijk niet echt. Wat nodig is, is dat een gedeelte van de Griekse schulden wordt kwijtgescholden. Maar dat heeft Jeroen Dijsselbloem uiteindelijk toch ook min of meer wel tussen neus en lippen doorgezegd. Maar hij, hij krijgt het gewoon niet verder met die groep ministers met wie hij het moet afspreken? Maar ah, kijken wat hij heeft gezegd is uh, uh, dat niks is uit te sluiten voor de toekomst. Maar dat dit op dit moment het maximaal haalbaar is. Dat is kenmerkend voor wat er, heel veel voor wat er in de politiek gebeurt. Dus zeker als het in, op het besluitvorming in Europa aankomt. Wat er, gebe, wat er gebeurt is dat, uh, uh, dat ze wachten totdat de wal het schip keert. Hè, totdat ze echt geen andere keuzes meer hebben. Uh, en, en dan nemen ze pas besluiten. Dus het is onomkoombaar dat de Grieken... dat de Griekse schuld tot waar een moet schaden. Maar hoe langer je wacht... Hoe groter het risico voor Nederland wordt, dat we ook onze leningen helemaal niet meer terugkrijgen. Heeft u niet het gevoel dat Jeroen Dijsselbloem ook gewoon liever uh, in de Tweede Kamer had gestaan aan de interruptiemicrofoon vandaag? Nee, ik moet wel zeggen, ik ben heel kritisch over het pakket wat er ligt. Het is veel te weinig. Maar Jeroen Dijsselbloem als minister uh, uh, doet het volgens mij goed op dit moment. En was dit nou een belangrijk debat? Eh... Um, Kijk, over Griekenland hebben we heel veel debatten. Uh, en uh, dit was niet een van de allerbelangrijkste debatten. Het was wel een belangrijke. Het was niet een van de allerbelangrijkste debatten, zou ik zeggen. En welke punten wilde u als GroenLinks nou echt graag maken vandaag? Nou ja, wat het belangrijk punt is wat wij hebben gemaakt, is dat we zeiden je moet belastingontwijking. Moet je voorkomen. Kijk, je hebt belastingontduiking. Dat betekent dat hele rijke Grieken hun geld de zitstand op een bankrekening zetten. En belastingontduik, eh, belastingontwijking. Dat betekent dat de Griekse bedrijven hun geld via Nederland eh, wegzetten... Hè, zodat ze geen belasting in Griekenland hoeven te betalen. Vier van de tien multinationals in Griekenland... die een omzet hebben van meer dan 2 miljard euro per jaar... die hebben hun, hun bv in Nederland zitten. Eh, en daar betalen ze dus geen belasting of bijna geen belasting in Griekenland. En daardoor gaat het ook slecht met dat land. Maar is het niet eigenlijk ook een beetje de, de politieke realiteit van dit moment... dat er gewoon niet meer in zit als wat Jeroen Dijsselbloem nu aan u heeft gepresenteerd vandaag? Kijk... De, de, blijkbaar, want ze zijn niet verder gekomen. En dat is dan de realiteit. Maar wat ik wil horen van de minister is niet het compromis wat hij heeft gesloten. Alsof het zijn ideaal is. Wat ik wil horen van de minister is, waar, hè, hoe ziet hij de toekomst van Griekenland? En hoe ziet hij de toekomst van vooral van Europa en van Nederland binnen Europa? En dat hij dan compromissen moet sluiten en dat het stapje voor stapje gaat, dat begrijp ik. Maar ik zie geen enkel toekomstbeeld, geen enkele visie op waar het met Europa en met Nederland in Europa naartoe moet. Maar denkt u dan ook dat Jeroen Dijsselbloem dat misschien zelf niet ziet? Dat hij eigenlijk nog geen idee heeft van wat er over anderhalf jaar of een half jaar te gebeuren staat. Uh, nou, ik mag hopen dan dat, dat hij het wel ziet, maar uh, um, ja, ik, nou, ik. Hij heeft ik, misschien, ik, hij heeft misschien wel een duidelijk beeld van wat hij wil, maar dat is waarschijnlijk niet wat er uiteindelijk uit gaat komen. Nee, ik denk dat, dat zijn reality check niet helemaal klopt, hè? Hij denkt nog steeds, hij zegt in ieder geval, nee, maar we hoeven niet dat de schulden kwijt te schelden. Het komt allemaal vanzelf goed. Ja, en ik heb daar gewoon veel minder hoop in. Uiteindelijk zal Nederland een gedeelte van die schulden achterlaten moeten kwijt schelden. We krijgen dus niet alles terug. En ik denk dat je dat maar beter zo snel mogelijk kan doen. Hè? Zo snel mogelijk de pijn pakken. Uh, uh -huh. Ik denk dat het veel gezonder is. En heeft u hem die reality check kunnen geven vandaag? Nou ja, als je, ik denk het wel. Ik denk dat u in ieder geval wel beseft dat we voor de toekomst niks kunnen uitsluiten. Uh, en ik hoop dat we er met elkaar, hè, mijn collega's en ik hier zijn geslaagd om het duidelijk te maken. Dat hij niet te lang kan wachten met uh, eventuele schulden En volgende keer is Mark Rutte er dan wel weer bij? Um, ik neem, dat, dat hangt er maar helemaal vanaf hoe het debat er, eruit ziet. Uh, maar ik neem aan van wel en dat hij de wens van de Kamer niet te vaak kan. Uh, dat hij dat niet te vaak aan kan ontsnappen. Nee. En bent u net zo tevreden over hem als over Jeroen Dijsselbloem? Um, nou nee, ik denk dat Mark Rutte, uh, zeker hij hè, zit er al twee jaar en ik zie geen enkele verandering eigenlijk in hoe hij zich opstelt. Mm. En uh, ja, ik verwacht van hem toch uh, eigenlijk wel, nu hij niet meer in de greep zit van zo'n gedoog coalitie, verwacht ik van hem wel meer visie op waar wil ik met Europa naartoe en wat meer pro-Europese houding. Hij denkt nog steeds dat hij met de PVV regeert en dat is toch echt niet meer het geval. U uh, gaat het ongetwijfeld kritisch volgen en hem uh, daarover bevragen. Dank u wel, Jesse Absoluut. Klaver van GroenLinks. Ja, en Anne, Jesse Klaver was niet de enige die, natuurlijk naar het, uh, die bij het debat aanwezig was. Maar er zijn ook nog mensen die naar het uh, debat hebben gekeken. En die hebben ook echt wel met dat debat van doen. Bijvoorbeeld de Griek. Ja, de Nederlandse Griek Janis Charlemos Vorige week was hij nog bij ons in de studio om te praten over de steun aan Griekenland. En vandaag heeft hij het debat in de Tweede Kamer gevolgd. Goedenacht, Janis Goedenacht. Hoe kijk jij nou als Griek naar zo'n uh, debat? Ja, er wordt eigenlijk uh, weinig nieuws verteld uh, op, uh, in zo'n debat. Uh, wat de politici uh, natuurlijk al lang weten... en uh, de Griekse burger weet het ook... Uh -huh. wordt nu eigenlijk een beetje openbaar. Ja, maar had je misschien wel meer verwacht van zo'n debat als vandaag? Nee, het zijn... Uh, kijk... Uh, de Nederlandse uh, regeringspartijen uh, die zitten nu, nog te veel uh, niet op één lijn. Mm -hmm. uh, want de PvdA is uh, absoluut voorstander voor hulp... en uh, wellicht kwijtscheldingen en renteverlagingen. Ja, en de VVD is natuurlijk... Uh, de, de, de tegenpool. Ja. Dus uh, ik had wel wat meer vuurwerk verwacht eerlijk gezegd. Maar ik had toch het idee uit het debat dat men meer vindt van... Uh, men, men maakt de Nederlandse burger gereed voor eventuele kwijtschelding. Daar nou, lijkt het op. Ja, en Janis, aan welke kant sta jij dan en waarom? Nou, ik ben absoluut de voorstander van uh, dat Griekenland uit de euro treedt. En uh, ja, kwijtschelding... Uh, uh, Kwijtschelling is geen optie meer en dat is een must. Want uh, ik heb u de vorige keer al uitgelegd: van, uh, Griekenland verdient per jaar 210 miljard euro. Mm -hmm. En uh, als ze alle tranches gaan krijgen van uh, de trojka, dan uh, zitten ze aan een schot van 240 miljard. Uh, geen hond die weet wie, wat, wanneer dat terugbetaald gaat worden. En uh, ik ben de afgelopen week ben ik eens gaan rekenen wat Nederland. Uh, ...daar ongeveer uh, aan verdiend. En nou, ja, dat is toch een kleine 6 7 miljoen euro per jaar. Uh -huh, uh -huh. En uh, denk jij dat er uh, in Griekenland iemand dit debat heeft zitten volgen... ...of is het daar echt heel marginaal? Nee, nee, niemand. Dat, dat boeit de Grieken niet. De Grieken uh, die proberen de eindjes aan elkaar te knopen. Die proberen te overleven. En uh, Griekenland weet zelf natuurlijk ook al lang... Uh, dat, ...dat die schulden gaan nooit terugbetaald worden. Ja. Nu, nu wordt er in zo'n debat uh, heel veel verteld over... Door, ne door Nederlanders wordt er heel veel verteld over jouw land, Griekenland, in de Tweede Kamer. Uh, ja. Wat is nou het grootste misverstand dat je vandaag daar gehoord hebt over je eigen land? Uh, er zijn natuurlijk wel allerlei uh, misvattingen die in de, in, de, in de pers regelmatig verschijnen. En dan praat ik met name over de jonge pensioenleeftijd... Uh, de korte werkweek van de gemiddelde Griek. En uh, ja, dat is klinkklare onzin. Hey, hoe zit het dan wel? Nou, er zijn of er waren, voor de crisis waren er bepaalde beroepsgroepen in de ambtenarij. Dat was inderdaad de pensioenleeftijd 45 of 50. Dat was schandalig. En dat waren de vriendspolitiek ambtenaren. Uh, en ik, ik meen me te herinneren dat er... Uh, uh, ...een vrij recent onderzoek uh, is geweest... ...en dat uh, zelfs de werkweek van de gemiddelde Griek langer is dan die van de Nederlander. Dat is inmiddels zo. Dus jij zegt uh, als Wilders wijst op dat soort feitjes... ...dan is het die eigen priet praten. Ja, het is gewoon uh, kudde gedrag. Dus uh, uh, er roept iemand wat en, uh, en uh, de rest van de media die volgt het. En uh, ik denk dat Geert Wilders ook wel achter de pc zit... Uh, om, uh, die, om die nieuwsberichten te lezen die schadelijk zijn voor uh, de Grieken. Ik, zei, ik heb een mooi voorbeeld. Er is een tijd geleden is er een, uh, is er een uh, proefartikel uh, de lucht ingeknald op het internet. dat uh, de vierde grootste stad van uh, Griekenland, Larissa. dat dat de hoofdstad was van de post Dat daar meer Koyens rondreden dan in uh, München. Uh -huh. uh, nou, dat artikel is gewoon klakkeloos gekopieerd door, uh, door alle media in Nederland op internet. En uh, later bleek dat het gewoon een verzinsel was. Dus dat toont maar weer aan dat, dat, dat bepaalde nuance absoluut op zijn plaats is over uh, Griekenland. En dat, en dat de lezer dus, uh, echt een onderscheid moet maken tussen uh, feiten en meningen. En nu heb jij hier op de radio de kans uh, om dat af en toe uh, recht te zetten. Maar doe je dat ja. nou in het dagelijks leven ook? Uh, ben je er elke dag nu bezig met uh, het Griek zijn en het uitleggen van hoe de situatie daar is? Uh, ja, voor een deel. Kijk, mijn beroep is... Uh, ik ben natuurlijk een, uh, een uh, belastingadviseur. Maar uh, ik hou natuurlijk uh, een grote Griekse website bij in Nederland. grieksagenda.nl. daar kennen jullie mij van. Ja. En uh, ja, die raakt uh, regelmatig overbelast. Uh, ...op het internet, omdat uh, naast uh, de feiten die ik publiceer... ...schrijf ik ook uh, artikels over, uh, over uh, nou, bijvoorbeeld hoeveel rente Nederland verdient aan Griekenland... Uh, ...over de werkelijke cijfers, want je wordt natuurlijk doodgegooid met allerlei cijfers op het internet... ...maar de, de gemiddelde burger, uh, die begrijpt er helemaal niks meer van. Ja. En uh, ja, goed, mensen praten natuurlijk altijd over uh, die, die vraag aan mij... Hoe gaat het nu met Ja, precies, want je doet dat natuurlijk professioneel... maar ik kan me zo voorstellen, aan jouw naam kun je al horen dat je Grieks bent... dat, ja. je, dat je het eigenlijk overal wel eventjes uh, ter sprake krijgt. Ja, nou, er, is, uh, er zijn al, uh, het is zelfs een belediging, zou je als zeggen als mensen niet aan mij vragen... <lacht> hoe gaat het met de, de mensen in Griekenland of hoe gaat het met je familie daar... Uh, het, is, het, is, ja, het, het is een dagelijks uh, bespreekbaar onderwerp en uh, het is inmiddels een automatisme geworden de laatste twee, drie jaar. Het verbaast me niet. En dat is toch zonde van zo'n prachtig land. Janis Scharlemos, dankjewel. En over landen waar er wat mis is gesproken, uh, waar er wat echt mis is, is in uh, Syrië. De stad Aleppo, die staat uh, in brand momenteel. Is geen elektriciteit, is eigenlijk helemaal niks meer. Bijna geen berichten uit die stad, maar bij ons gaat het wel lukken. Als het goed is gaan we zo meteen tenminste skypen met Ibrahim Olabi. En die is daar, en die kunnen we spreken.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 Then I saw her face <laughs> De monkeys op Radio 1, I'm a Believer. En die zit ook in de nieuwste musical, uh, Shrek, volgens mij. Daar een nieuwe populariteit genieten is. Ja, plaat. wordt weer veel gedownload. Uh, genoeg daarover, we gaan naar het uh, mediaoverzicht. Vera Simons heeft alle schermen bekeken... en vorige week hadden we het over het Sinterklaasjournaal. Zit het er deze keer ook weer in? Het is 5 december, kan niet Ach, anders. Heel... Nee, ik kon dus inderdaad niet anders dan beginnen... met de uitzending van het Sinterklaasjournaal vandaag. Uh, je weet wel, de jaarlijkse paniek, saaierij rondom pakjesavond... en een spoiler-alert, maar alles komt goed...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 De kerk zit helemaal vol. Ik heb ook veel bekende mensen gezien. Nou, weet je wat, laat maar. Ik geef nog liever het woord aan een vrouw in het publiek van uh, Tijd voor Max... dan aan die Blok. Mij is opgevallen vandaag dat het hoogstwaarschijnlijk... het Nederlandse leger zich terugtrekt uit Kondoens. Dat is voor mij een goed bericht, want ik heb twee zonen in het leger... Ah. die al regelmatig uitgezonden zijn. Hun hebben er geen probleem mee, maar voor het thuisfront is het moeilijker. Ja. ja. Dus dat vind ik goed nieuws. Dat is goed nieuws voor het thuisfront. En op een thuisfront. gegeven moment houdt het op. Ja. Dank Vind ik. u wel daarvoor. Ja. Alsjeblieft. Awkward, Krijgt die arme vrouw eindelijk haar minute of fame... om te vertellen over haar jongens in Koendoens? Maar goed, tot slot in shownews vandaag heel verrassend Gerard Joling. Dit met swarovski stenen bedekt glitter-t-shirt dat Gerard Joling draagt... tijdens de Beneficio's sta op tegen kanker gaat onder de hamer. Het shirt is zo trending topic geweest op Twitter en Facebook... dat onze Geer heeft besloten hem af te staan aan het KWF. Een prachtig shirt kan ik u verzekeren. En Gerard die stond ook echt te shine op het podium toen hij het droeg. En dit uh, collectie-item gaat dus nu onder de hamer. En de details? Het is gemaakt door Hanna Zuurland. Dat is mijn styliste. Het is een uh, shirt uit mijn eigen collectie, zie ik in één keer. Het staat uh, GJ Fashion. Heel stylish ook. Volgende week maakt Gerard in shownieuws de hoogste bieder bekend. Ja, ik had het... Uh niet beter kunnen afsluiten. Dankjewel Vera en uh, zometeen dan spreken we je natuurlijk weer dan voor het, uh, het uh, serieuze nieuwsoverzicht. Ja, Sinterklaasjournaal ja. is natuurlijk echt heel serieus. Ja, nee, die pietje verliefd, dat is toch Valerio Zeno die dat uh, ja, is die, Pietje verliefd. Ja, maar die klinkt toch heel erg als Valerio Zeno. Ja, dat is hem ook. Maar het, het breaking nieuws hieraan is dat er voor het eerst een vrouwelijke zwarte piet is. Ik kan me niet herinneren dat het ooit Jawel, heb gezien. Ja, natuurlijk wel. Ik heb nog nooit een zwarte piet in een trouwjurk gezien. Had jij hoor. geen nichtje die ook zwarte piet was, stiekem? Bij maar de... toch niet bij het Sinterklaasjournaal. Oh, nou ja. voor het eerst in de kast. Uh, we gaan het over iets wel echt veel serieuzers ja. hebben. Want wij hebben het hier misschien over pepernoten. Maar honger, geweld, bloed, uh, veel doden... die domineren nog steeds het straatbeeld in Syrië. En de toestand in het land lijkt alleen maar erger en erger te worden. Zo is er in de noordelijke stad Aleppo geen stroom meer... en zijn alle telefoonverbindingen door de huidige president Assad uit de lucht gehaald toch hebben wij via Skype nu verbinding te weten te krijgen met Ibrahim Olabi, een Syrische activist uit Aleppo. We voeren het gesprek in het Engels, maar we zullen de antwoorden zoveel mogelijk voor u uh, vertalen. Mr. Olabi, good night. Uh, good evening, how are you? Um, I'm fine, but what's the situation in Syria right now? What do you see around you? At the moment, in, in Aleppo, there is no electricity, and the situation is as bad as it gets. The government um, helicopters and fighter jets, the airplanes, um, are roaming the, the sky of Aleppo, firing down missiles and throwing down TNT barrels on them, on civilians. Um, on a humanitarian level, we don't. The city of Aleppo did not have bread for the past three, four days. Mm -hmm. ...which is the most basic, um, basic nutrition, basic food, is, is, is uh, bread. And even that we didn't have for the past um, three or four days. I will translate, uh, er is geen stroom. Uh, TNT-barrels uh, worden er op straat gegooid, dus dat zijn explosieven. Er zijn raketten op de stad gegooid, Aleppo dus. En al drie, drie of vier dagen geen uh, voedselvoorziening. Um, do you risk your life by talking to us? Um, it, of course it's a risk, uh, because when I'm... a media center and um, the government detect signals that that there is a media center but it is a risk ik denk dat de vraag is: that, is het een risico dat ik wil take? And nemen? En natuurlijk is het een risico ik wil nemen, want iedereen hier, elke Syriër hier, riskeert zijn leven. Het is de normale prijs voor vrijheid die we moeten betalen om dit regime te regime. Ja, ik vroeg of dat hij um, zijn leven riskeerde door met ons te bellen, en hij zei: ja, dat is zo, maar dat wil dit graag, omdat ik wil laten zien wat de situatie is in Syrië. Um, what's the situation in Aleppo? Who is in control of the city right now? Um, you could say it's half controlled by the Free Syrian Army and half controlled by the um, by the Assad Army, but um, every day the control changes. Sometimes the Free Syrian Army moves a bit forward and takes more land, but then the Assad Army uh, takes it. Uh, so it is a front line. It is where the the, the war is actually going on at the moment. De frontlinie verandert eigenlijk, of het is een frontline Aleppo en daarom verandert de situatie dagelijks. Eigenlijk is er elke keer een andere partij die op dat moment de leiding heeft, dan weer de rebellen en dan weer de huidige regering. Um, Wat does dat do with the civilians in Aleppo? I saw a video of children begging for food. What are the effects on the civilians? Um, of course, in zo'n a war, the civilians pay a very high price. Uh, because um, Aleppo is a very crowded city, and um, when when the government fires and throws down the TNT barrels to kill to attack both the Free Syrian Army, a lot of civilians die with with these attacks. And of course, everything is, becomes more expensive, and they are risking their lives. Bloodshed is on the, um, over the streets. And um, I know the video that you're talking about because it's something that you see every day in Aleppo. People um, trying to get food. Uh, because we cannot get it anywhere being um in other places of frontline. Ja, dus uh, de video waar uh, Diedrich het over had, die die had over kinderen, dat is de dagelijkse realiteit daar. Er is geen eten, alles wordt duurder en het wordt eigenlijk uh, steeds slechter. Um, is er still hope for the civilians? Uh, um, we we really don't know. It, it is horrible, but in the um, brutality of the Syrian regime, the exact as the numbers of the people who are going to die from civilians is going um, to rise but we hope that um, we find a way to end this bloodshed because it's affecting um Syrians more than well um, and the civilians and children are highly affected as well. Er is voorlopig dus uh, nog geen oplossing in zicht maar ze hopen dat het zo snel mogelijk over is natuurlijk. Um, do you think the activists want help from the NATO like they did in Libya for example? I uh, think people here in Syria have uh, given up um, to get for a um, um military intervention outside, and slowly the Free Syrian Army is able to get their weapons off the Assad army. They win a battle, they get their weapons off them. Mm -hmm. And so, if we want some type of intervention, we need we need weapons, not not like um, not like uh, airplanes, which which happened in Libya, because we want to liberate uh, our land by ourselves. We are also afraid of that if the NATO intervenes then uh -huh. we will lose political power political power to the we will have to follow their orders uh, and something the Syrians here don't want. Oké, okay. um, dus het is zo dat als de NAVO nu zou ingrijpen... want dat vroeg ik, zou hij misschien willen dat er uh, hulp zou komen van de NAVO... toen zei hij, nou dat willen we wel, maar niet uh, vanaf de zijkant zoals in Libië... niet met, uh, van bovenaf met de luchtmacht, maar juist met wapens. We hebben wapens nodig zodat we onszelf kunnen bevrijden... en als de NAVO nu zelf invalt, dan zijn we ook in Syrië onze eigen macht kwijt. Ik begrijp dat je een laatste student before voor conflict... Um, is it your dream to uh, finish that uh, uh, a st a study in a free Syria? Um, of course. I'm still a student. I'm oh. still um, doing university in, uh, in England. and um, But it's great to I can't in media terms. Of uh, course, one of the reasons I'm studying law is to go back to Syria build a free and justice and legal system here in Syria after... Yeah. ...under the ruling. Dus uh, Ibrahim Olami wil graag Olabi wil graag nog zijn studie afmaken. De studierechter die hij nu volgt. What do you expect for the next few days? Um, it is not very clear, but um, again, given that the, uh, in the history of this regime more people die every day, I think the next few days are going to be um, even more difficult. Uh, but we hope that um, that we will get over this uh, these massacres and these problems um, as soon as possible. Dat hopen wij ook. Um, hij zegt eigenlijk dat uh, voor de komende dagen ze niet weten wat ze moeten verwachten... maar ze hopen dat in ieder geval um, de slachtingen en uh, het vele geweld af zullen, zullen nemen. Uh, thank you, uh, Ibrahim Olabi. Stay safe. Um, thank you, thank you very much. Oké, okay, thank you very much. And good luck with your last studies. And hopefully in a free Syria. Thank you very much. No problem. Thank you so much. En ondertussen... En ondertussen blijft de oorlog in Syrië maar voortduren en voor heel veel doden zorgen. Alleen vandaag al vielen er maar liefst 160 doden, volgens de laatste berichten. Heftig. Uh, ook vannacht iets anders. Weer live muziek op Radio 1. Hier bij nog steeds wakker. Deze week worden we bijgestaan door Massi en Kerem. Welkom, jongens. Yes. Dank je wel. Dank je wel. En ik heb het goed uitsproken, toch? Helemaal goed. Ja, ja, op zich. Zo heel erg moeilijk is het ook niet. En jullie hebben al even mee zitten luisteren zo net met dat nieuws in Syrië. Houden jullie dat, dat soort nieuws ook een beetje in de gaten, heren? Mmm. Ik, ik, ik volg het niet, uh, niet heel erg, nee. Want het is uh, een beetje om uh, depressief van te worden eigenlijk. Ja. Dus ja... Maar ja, ik, ik vraag het een beetje met het oog op uh, het volgende uur. Want over precies een uur zijn we bezig met een, een nieuwsoverzichtje... waarbij we één van jullie tweeën graag bij de microfoon hebben. En dan gaan we kijken wat er uh, nou allemaal herinnerd moet worden... aan de afgelopen dag, 4 december 2012. Nu gaan we het eerst even over jullie muziek hebben. Ja, want het, het is hip-hop in de studio. Yes. Dat, uh, dat doen we eigenlijk bijna nooit. Um, maar uh, uh, denk je dat de Radio 1-luisteraar wel klaar is voor hip-hop? En voor, vooral voor jullie hip-hop? Ik nacht. denk dat ze meer klaar zijn voor, voor onze hip-hop dan ze zelf denken. Want? Want uh, dit is precies wat uh, Nederlandstalige hiphop uh, gemist heeft de afgelopen jaren. En ik denk dat als je de gemiddelde luisteraar van muziek überhaupt zal vragen naar Nederlandstalige hiphop... dat ze dan iets heel anders uh, zullen noemen dan wat wij doen. Mm. En uh, dat, dat wil niet zeggen dat het minder is of beter is dan wat wij doen, maar... Het, uh, wat wij doen is wel iets wat je ook heel graag zou willen weten en niet wilt missen. Het gaat al heel ver uit elkaar. Je hebt natuurlijk Ali B, die vooral nu op kinderfeestjes aan het zingen is, om het ja, met uh, ja, alle respect inderdaad. te zeggen. En aan de andere kant uh, nou, misschien Kraantje Papi of zo, die een beetje ook nog nou, wat hadden uh, is. Nou, die harde. is niet zo heel erg aan de andere kant van Ali B. Nee, die, van die is ook een vrij vrolijke beetje. man. Ja, ja. Kijk, oh, sorry, ja. Nou, die, ja. die andere kant is een beetje uh, een grijs, kijk. Grijs, Maar dat is niet Nederlandstalig? Nee, maar wel van Nederland, ja. Ja, nou ja, ik ben heel benieuwd. Want er zwaait iemand achter een scherm. En dat betekent dat ik jullie alweer naar de microfoon mag sturen. Dus ik zou zeggen, het eerste we, we, gaan, we gaan nog uitgebreid verder praten. Want de verhalen, zoals bijvoorbeeld het boek dat een van jullie schreef. Daar willen we alles over weten. Tot. Uh, maar tot die tijd zou ik zeggen, even rappen nu. Yes, graag. Gaan we doen. <lacht> ja, nou, dat betekent dat ze, dat kunt u allemaal zien op radio1.nl. Want daar is de webcam te zien. Dat ze naar de andere kant van onze studio lopen. Daar gaan ze klaarstaan. Massie en Kerm. Hoor je dat eerste nummer, jongens? Held. Held. Ja, nou, wat mij betreft, uh, take it away. Yeah. Wees niet bang, ook al de wereld wereldse tegenstand Niets is uitgesloten voor overlevers Geen ruimte voor vrees of angst, dromen breken En op achterstand lijkt alles anders dan in je gedachtegang. Maar geen demonen, geen ruimte voor overnemen Je bent uitgevoerd, wandel langs, voor vallen van pieken en dalen En ook al is een kiezen gevaarlijk Weet dat jij je droom ziet en behoud Maar alleen met het oog voor het zien van de waarden Ja het publiek kan je maker of beker, ze vinden je vaak eerst raar en daarna de benemend Maar doe het nooit voor de prijs of geld, je bent je eigen held Ja, laat ze maar weten, weten We'll be right Kastelen ontweken ontweken velden. hij stond versteld van het vallen en opstaan, kalm en spontaan ontstaan Van de volgende held. volgens hemzelf, niet volop vorm volledig volgens zijn volksmodel. Meer door dromen, ambities en tactiek, kennis en discipline. en, en passie en, en, en artiest. Bewust van de hokjesgeest en nog steeds, bewust trouw van top tot teen, nog steeds. Terughoudend van het op en op zee bruggen lyrisch en vaardig. Het publiek kan je maken of breken, ze vinden je vaak eerst laar en dan adembenemend. Maar doe het nooit voor de prijs of geld, je bent je eigen held. Yeah. Noem me lief of heldhaftig, eigenaardig of krachtig. Ik ben mijn eigen held. Wees je? E Hits. je mist het zicht En kijk nu op wie is het licht gericht Niemand anders dan Kiri Kit Ik ging van Kiri Kit naar Mr. Jones Van niet in zicht naar in de zon van lievelingen en ingetogen naar visserik en de prins van mogen Maar mijn business schoon, dus ik stop niet, ik draai. Stop niet, ik draai. Ik stop niet, ik draai. Ik niet, ik draai. Ik wil nog hoger dan de top, dus, dus ik draai. Eer tegen mijn pop, weer om hypes. En ik weet dat het strijden wordt, dat het einde komt. Vol pijn en zorgen, maar ik schrijf het op. Voor mijn mannen op de straat, en mijn mannen op de plaats. Zeg mijn brothers en mijn paarden, die klein is een rockstar. I don't know the slab, man on the my confidence on my body, Clyde, a rock star. in de studio, gespeeld door onze gasten van Massi en Kerem. Dat waren ze dan met z'n tweeën, want wat je op de achtergrond hoorde... Ja. dat werd niet hier in de studio geproduceerd. Nee, Ik kan me voorstellen, als er mensen op radio1.nl zaten mee te kijken... dat ze dachten, ja, waar, waar is dat meisje? <laughs> en, en, waar is de saxofoon? En, ja, is saxofoon? <laughs> ja. Er zat inmiddels wel een meisje bij ons in de studio... Ja. Eh, want die is bij ons aangeschoven voor het nieuwsoverzicht. En zo meteen gaan we het hebben over de legalisering van de teelt van de cannabis in Eindhoven. Ja, en uh, nog heel veel uh, en kerem natuurlijk uh, de komende anderhalf uur. Maar eerst dus het belangrijkste nieuws uit binnen- en buitenland... samengesteld door Vera Simons in... Het Nieuwsminuutje. Ja, de oudste persoon ter wereld is overleden. Bess Cooper, 116 jaar oud, overleed in een verzorgingstehuis... in de Amerikaanse staat Georgia. Volgens haar zoon is ze vredig heen gegaan. Nog meer nieuws uit, o uit Amerika. President Obama heeft in zijn eerste televisieoptreden... sinds zijn herbenoeming gesproken over zijn voorstel... om de fiscal cliff te voorkomen... De democraten en republikeinen worden het maar niet eens... over het terugdringen van het begrotingstekort. Als er geen oplossing komt voor het eind van het jaar... stort het land in een recessie, de zogenaamde fiscal cliff. Obama liet weten dat hij bereid is om een aantal moeilijke beslissingen te nemen... maar bevestigde dat, hoe dan ook, het belastingtarief voor de Rijken omhoog zou moeten gaan. Volgens hem is Amerika niet in staat om een deal te krijgen zonder die maatregel. En dan nog het nieuws uit eigen land. In Amsterdam vond het debat Red de Journalistiek plaats. Er kwam geen reddingsplan, maar een discussie die volgens Heidske van der Linden... Nodig is. waar het om gaat is dat het medialandschap enorm verandert mm -hmm. en de wijze waarop je journalistiek aanbiedt en hoe journalistiek vervolgens bekostigd wordt is wat je met elkaar moet bespreken daar is vanavond nog niet het antwoord op gekomen ik denk ook niet dat dat op één avond kan maar ik vind het wel heel waardevol dat het gesprek geopend is ik vind de vraag heel gerechtvaardigd wat een publieke taak is uh, en hoe je dus dat publiek geld zou besteden en ik denk dat je daarbij wel breder moet kijken dan alleen maar televisie dat was het voor nu, straks meer Dankjewel. Het nieuwste minuutje. Oh, zit ik helemaal door dat pingeltje heen te praten. Dankjewel Vera Simons. Vanavond is in Eindhoven de moeite voor een de motie, moet ik zeggen. Vanavond is in Eindhoven de motie voor een gereguleerde cannabiswet A teelt aangenomen. Dus dat gaat om de teelt. Deze is ingediend omdat veel problemen rondom coffeeshops veroorzaakt zouden worden door de illegale wietteelt. Tijdens de raadsvergadering stemde alleen het CDA tegen. Wat dit nu betekent voor het wietbeleid horen we van Ferry van der Broek van de VVD Eindhoven. Goedenacht. Goeienacht. Ja, een gereguleerde cannabis teelt. Waar moeten we dan aan denken? Maar ja, op dit moment is de situatie zo dat coffeeshops per definitie... met criminele zaken moeten doen om aan hun voorraden te komen. Um, en we zien dat er allerlei drempels aan de voorkant worden opgelegd. We zijn heel laat aan het inzetten op het, om de criminaliteit aan de achterdeel... hard aan te pakken. Uh, maar het zou ook mooi zijn als we in dit land het goed vinden... en dat vinden we schijnbaar, als mensen af en toe een jointje kopen... Uh, dan zou het ook goed zijn als we die coffeeshop ondernemer niet meer dwingen om zaken te doen met criminelen. En dat we daar een model voor kunnen vinden waarbij ze gewoon uh, kwalitatief goede cannabis kunnen afnemen. Ja, die, die oproep is er al behoorlijk lang. Dat, er, uh, dat, dat in ieder geval de tilt ook gelegaliseerd moet worden of in ieder geval in kaart moet worden gebracht. Um, maar de, de, een gemeente kan dat zomaar voor zichzelf dus bepalen. Hoef je niet op Den Haag te wachten. Uh... Eindhoven heeft eerder die oproep gedaan. Utrecht heeft eerder geprobeerd om, uh, om dat te organiseren. Uh, maar dat zaten nog met het vorige kabinet. Mm -hmm. uh, als ik kijk naar wat er over drugs en over cannabis staat... In, het, uh, in de paragraaf van het huidige regeerakkoord... wordt daar heel erg de nadruk gelegd op het lokale maatwerk. En nou is dat heel erg op de handhaving gericht. Ja. Uh, maar ik denk dat het heel goed zou zijn. En gelukkig denkt uh, uh, bijna de hele gemeenteraad van Eindhoven uh, dat ook... ...op het moment dat we ook lokaal maatwerk zouden kunnen aanbrengen uh, in de uh, teelt van cannabis. Hoe bedoelt u dat dan duik, precies? Is, nou, je zou bijvoorbeeld een, een pilot kunnen starten en hoe die eruit zou uh, komen te zien... ...nou ja goed, daar moeten we even over nadenken. Maar het zou heel goed zijn als we een pilot in, uh, kunnen starten... ...waarbij de coffeeshop uh, een goede wiet aangeleverd krijgt, gewoon op een, op een legale manier. En of dat dan middels marktpartijen zou moeten, zoals dat... Tot, voor, ...tot een paar jaar terug met paddo's gingen. Er was één ondernemer die had een vergunning om paddo's uh, te kweken. Of dat ze zeggen, nou we beginnen uh, dat in eigen hand te houden... Als een, ...als een soort van staatswiet, heb ik het al ergens gelezen. Het moet uiteindelijk op betreft, wel doorgroeien naar de markt... ...maar dat zal u niet verbazen uh, van de liberaal. Maar het lokale maatwerk, mogelijkheden zoeken om een pilot te starten... met. Ja, een goede uh, aanvoer van cannabis. Maar uh, u, u zegt het al, er moet een pilot worden en het moet lokaal uh, geregeld worden. Maar wordt het dan niet nog onoverzichtelijker dan dat het nu is? Ik bedoel, als ieder ja. gemeente zijn eigen nou ja, eilandje gaat vormen, dan, dan weet je op een gegeven moment ook niet meer waar het wel en niet mag. Maar ja, volgens mij is het nu al ontzettend onoverzichtelijk. Ja, maar dan moet het toch juist uh, duidelijker op... worden? Dus dan kan je het ja, beter op... voor het land regelen. Ja, het zou natuurlijk uh, uh, nog beter zijn als je het in één keer zou kunnen regelen. Uh, maar je moet ook realistisch zijn. We weten ook dat dat maar niet gaat gebeuren. Op het moment dat je een pilot kan starten... waarbij je uh, in dit land heel duidelijk afspreekt... nou, bijvoorbeeld in Eindhoven of in Utrecht of Tilburg of Rotterdam, ik noem maar wat. Wellicht dat je in vier gemeentes vier verschillende soorten modellen kan proberen. Maar bent u dan, niet, dat... bent u dan niet bang ja. dat Eindhoven een soort broedplaats wordt... voor uh, cannabiskwekers dan legaal... en dat dat dan weer verspreidt over de koffieshops door heel Nederland? Nou, je zou dus moeten kijken of je dat in eerste instantie aan de markt wil overlaten, Of dat je zegt het gaan we als overheid. Doen. Maar de, de markt kan dan kiezen uit vier steden waar het wel mag. En de rest waar het illegaal is. Dan, dan wordt toch Eindhoven overspoeld met cannabistelers. Of denk ik, is dat te simpel gedacht? Dat is te simpel gedacht. Toen de wietpas werd ingevoerd, was ook de voorspelling dat dan niet iedereen uh, uh, naar een andere gemeente zou uitwijken. En mm -hmm. in Eindhoven hebben we ook vrij weinig overlast van. Ik vind het ook heel erg negatief gedacht. Mm -hmm. uh, op dit moment zie ik het zo dat we in een impasse zitten als het gaat om het drugsbeleid in Nederland. Het gedroogdbeleid kan niet meer, we willen wat anders. Maar we durven niet de stap te zetten om echt wat anders te gaan doen en om die achterdeur nou al die jaren eindelijk eens te gaan regelen. Nou, en je moet ergens beginnen. Op het management een pilot, een proef, dat is tijdelijk. Dat spreek je af, kun je voorwaarden aanstellen, dan kun je controleren, dat ga je evalueren. En aan de hand van die evaluatie kun je dat mogelijk iets landelijks gaan doen. Maar als we nergens gaan beginnen dan blijven de huidige situatie handhaven. En volgens mij is daar al zeker niemand bij. Maar hoort. op het moment dat er meer een, maar in een aantal um, gemeentes wordt gedoogd... en dus ook in een aantal gemeentes bijvoorbeeld belasting uh, wordt afgedragen... als het gaat om die wietteelt, want het gaat uiteindelijk gelegaliseerd worden... dus die zullen ook moeten afschuiven... dan is het inderdaad toch ook minder interessant misschien juist... om in die gemeente te gaan zitten als wietteelen? Uh, nou ja, op een gegeven moment, op het moment als die pilot geslaagd is... Uh, en, je, en je zal altijd daar een, een, een kleine blinde vlek houden... Je kan niet Stel dat aan Eindhoven en een kwekerij komen, kun je daar niet heel Nederland van bedienen. Het heeft maar zo... Uiteindelijk moet je wel kijken naar de lange termijn. En op het moment dat die pilot positief zou uitvallen en je zou dat veel in Nederland kunnen invoeren... dan is dat veel aantrekkelijker, want dan kunnen we op termijn ontzettend veel politie, uh, politiecapaciteit besparen. Um, en dan weet je heel duidelijk wie wel mag kweken en wie niet mag kweken. En wie niet mag kweken is per definitie crimineel... Nee, goed, en, en die moet je dan ook altijd aanpakken. Zo, op het eerste gehoor heeft het voor- en nadelen. En dat gaan we in de pilot uh, uitgebreid bekijken. En we houden daar contact over, neem ik aan. Ferry van der Broek, dankjewel. Zeker weten. Onze eigen verslaggever Jesper Stoffelen die is uh, iedere week in Den Haag... om daar uh, tijdens het vraaguurtje goed op te letten... en om de juiste personen voor die microfoon uh, te krijgen. En deze keer ging het weer over het consumeren van vlees... Dat is, uh, had hij het vorige week over. ook over. Dat is namelijk schadelijk voor het milieu. Maar stoppen met het eten van vlees is natuurlijk onmogelijk. Het dierenwelzijn verbeteren, dat kan wel bijvoorbeeld door een vleestax in te voeren. Maar staatssecretaris Kover Daas denkt een beter plan gevonden te hebben... namelijk een vrijwillige bijdrage. De vleestax wordt dan ineens een vleesdonatie. Verslaggever Jesper Stoffelen vroeg Kover Daas of dat plan wel haalbaar is. Nou, de eerste geluiden zijn positief. Ik heb met uh, vertegenwoordigers van CBL, retail, uh, vanuit de sector zelf gesproken. En die zeggen allemaal, ja, met name die vrijwilligheid uh, en het verbond dat je sluit tussen de ondernemer die uh, graag vooruit wil en de consument die blijkens allerlei onze best wel iets meer wil betalen. Ja, als je dat kunt organiseren, ja, dan kun je echt een stap vooruit zetten zonder wetten of juridisch gedoe. Coverdaas hecht dus veel waarde aan wat de vleesindustrie van dit plan vindt. Maar Jesse Klaver van GroenLinks... Gaat daar niet in mee. Als je het hebt over de branche, dan als je het hebt over vlees, de vleesindustrie, daar heb ik niet zoveel mee. Het maakt niet zoveel uit waar zij op zitten te wachten. Maar het gaat erover dat de consument een gezond en goed stukje een stuk vlees op het bord heeft. En dat vooral, en dat is het allerbelangrijkste, het dierenwelzijn is geborgd. En dat boeren niet worden gedwongen om op een hele grote schaal te gaan werken. Dat het komt de kwaliteit van die dieren niet te goed. Dat is het allerbelangrijkste. En ook de kwaliteit van het vlees voor, voor consumenten. De vraag is nu natuurlijk aan Daas. Wat gaat er gebeuren met dat geld dat mensen op vrijwillige basis afstaan? Dat vind ik ook iets om met de sector te overleggen. Maar je kunt je voorstellen dat je daar een fonds van maakt waar je eh, onderzoek voor innovatieve ideeën uitbetaalt, Ondernemers die willen investeren in duurzame of diervriendelijke stallen. Dat die uh, goedkoop kunnen lenen of met een borgstelling, garantstelling, Dus dat je het makkelijker maakt om stappen vooruit te zetten uh, die we met elkaar willen. We kunnen het allemaal met z'n allen willen, maar gebeurt het dan ook? Het vertrouwen bij Jesse Klaver spat er in ieder geval nog niet vanaf. Er zit een kans van slagen in. Ik wil het beste ruimte geven. Maar dit moet geen eindeloos proces worden van jarenlang onderhandelen. Ik zou zeggen, als dit niet rond de zomer is geregeld, dan moet er gewoon wetgeving komen. Toch wil ik wel van COVID-daas weten hoe dat dan in de praktijk werkt. Want als ik nou wel extra wil betalen en diegene achter mij in de rij bij de kassa niet... Nou ja, de, wat, wat ik dus voorsta is dat degene die niet wil betalen, die moet iets doen. Ergens een stickertje afkrabben of bij... Uh, de kassen aangeven, nou, ik heb die 5 cent er niet voor over. Uh, en dat kan, dat is denk ik ook de kracht. Hè? Uh, maar ja, dan, als dan blijkt dat de 80% uh, dat niet wil, ja, dan moet je ook eens een keer de vraag stellen. Wat vul je nou in bij enquêtes en wat antwoord je bij onderzoek en hoe gedraag je als consument? Daar verwacht ik dan ook wel enig consistent gedrag. Ja, maar als het dus niet werkt, 80% wil dat niet, heeft u dan een plan B? Nee. Want het plan is uh, plan A en daar wil ik gewoon mee aan de slag en kijken hoe ver we komen. Een plan B is er wel degelijk, namelijk de vleestaks, een verplichte bijdrage op vleesproducten. Dat lijkt toch veel makkelijker, zou je denken. Maar volgens Jesse Klaper is dat niet helemaal het geval. Nou ja, kijk, op zich is wetgeving zou, zou hierin makkelijk zijn. Weet weten mensen waar ze aan toe zijn. Het lastige is wel, er zitten ook juridische haken en ogen aan. Dat is ook lastig in te voeren. Maar dat zou makkelijker zijn. Deze staatssecretaris kiest een andere weg. Namelijk, die wil dat vrijwillig doen. Die wil zorgen dat mensen ervoor kunnen kiezen, als het ware. Nou ja, ik, als hij denkt dat hij zo de doelen kan bereiken vind ik interessant, wil ik daar tot op zekere hoogte in meegaan. Ik bedoel, mij gaat het niet om de middelen, maar om welk, doel wil je reageren, welk doel ga je daarin realiseren. Maar als die het niet weet te bereiken, ja, dan ga ik hem proberen zover te krijgen om toch voor die vleestaks eh, te gaan. Voorlopig zal de vleesdonatie, zoals we het nu maar even noemen, plan A blijven. Plan B, de vleestaks. Dat gaat dan waarschijnlijk niet worden volgens COVID -Daz. Dat is op korte termijn niet haalbaar. Kijk, de, voor de vleestaks geldt gewoon. Dat is natuurlijk in het verleden al veel over gesproken. Er zitten zoveel juridische haken en, en, en ogen aan. En los nog van het politieke draagvlak. Ja, dat is een hele interessante discussie. Maar die brengt ons de komende vier jaar geen stap verder. En dit idee heb je geen wet voor nodig. Dat is gewoon een kwestie van met elkaar het gaan doen. Ja. En doe ik. Ja, dat was Jasper Stoffelen, die was op pad in Den Haag vandaag weer en sprak er onder andere covid zo Zometeen, want we zaten ondertussen alweer een beetje met de twee rappers in de studio te praten, gaan ze het nog intiemer maken. Maar uh, eerst gaan we het hebben over een bedelverbod. Want na Rotterdam uh, krijgt nu ook Den Haag zo'n bedelverbod. Burgemeester Josias van Aartsen voert de, het verbod in... om overlast van bedelaars in de binnenstad tegen te gaan. En Van Aartsen wilde het verbod vorig jaar al invoeren... maar kreeg hiervoor geen politieke steun. Nu is er wel meerderheid in de gemeenteraad... omdat de PvdA het verbod niet langer tegenhoudt. We praten erover met uh, Marike Bolle, raadslid van de PvdA in Den Haag. Goedenacht. Goedenacht. Ja, u was dus eerst uh, tegen en nu voor... Uh, wat is er veranderd in de tussentijd? Nou ja, we hebben vorig jaar dat besproken. En toen hebben we gezegd, ja, een bedelverbod, uh, uh, dan jaag je ook een paar van die... want zo erg is het nog niet, hè, een paar van die vaste bedelaars... die we allemaal wel kennen in de binnenstad, jaag je weg. En is dat nou wel nodig? Is de overlast nou zo groot dat je de bedelaars uh, uh, de binnenstad uit moet jagen, uh, bovendien boetes gaat geven... waar ze dan verderop in de stad harder om moeten bedelen om het uh, geld daarvoor binnen te krijgen. Uh, dus we hebben gevraagd, nou ja, toon ons nou eens aan met cijfers wat er nou aan de hand is. Nou, dan blijkt dat behalve die groep vaste bedelaars waar ik het net over had... Uh, uh, er ook een groep is inmiddels... Van, ja, Het lijkt wel georganiseerde bedelaars die uh, in de bus worden uitgeladen in de binnenstad en dan de stad afromen. En aan het eind uh, weer door de bus worden opgewacht hun uh, inkomsten moeten afdragen en worden afgevoerd naar de volgende plek. Nou, Dat type bedelaars, dat bovendien ook een hoop overlast veroorzaakt, uh, dat kun je aanpakken als je heel gericht zoals de burgemeester nu voorstelt, bepaalde straten een bedelverbod gaat invoeren. Maar hoe, hoe erg ja. is het, wordt het straatbeeld echt nou ja, gedomineerd door dit soort mensen? Nou, gedomineerd is veel gezegd. Maar er zijn een aantal dingen die toenemen. Het aantal marketeers neemt toe. Dus mensen die kranten willen verkopen aan je. Mensen die uh, lidmaatschappen en abonnementen willen verkopen. Goede doelen willen verkopen. Hè, de marketeers is een groep. Dan heb je de groep straatmuzikanten. Vroeger had je draaiorgel. maar nou, Je hebt ook wel eens uh, uh, allerlei andere mooie bijvoorbeeld uh, uh, conservatoriumstudenten die muziek maken op straat. Maar er is nu inmiddels ook een hele grote groep met een ja, waarvan je denkt, uh, uh, als die voor je deur zitten... ik heb liever dat ze wat verderop gaan zitten. Want met muziek heeft het niet veel te maken. Ook dat neemt toe. En dan tenslotte heb je die bedelaars. Mm -hmm. En die groep heeft zich uitgebreid met wat ik zei. Ja, uh, een groep, het lijkt wel georganiseerde uh, bedelaars. Ja, dat moet je wel een hand toeroepen. Dat al met al leidt dat wel tot overlast van degene die wandelen, boodschappen doen, winkelen, werken ja. in de binnenstad. Maar is er een alternatief plan voor de bedelaars? Nou, het alternatieve plan het is nu, ik zou zeggen, dit is het alternatieve plan. Het plan wat dan uh, uh, in werking moet treden. Waarbij je uh, de politie de ruimte biedt om, ja, en wat mij betreft met maatwerk... op te treden tegen de echte overlastgevers. Hè? En de mensenhandel. En... En degene die het echt nodig hebben dan? Degene die echt zorg nodig hebben. Die moeten die zorg ook krijgen. Maar die groep van dertig waar ik het net over had. Vaste, ja, dat zijn vaak mensen met een, met een psychiatrische uh, uh, uh, achtergrond. Een verslavingsprobleem. Iets dergelijks. Uh, het zijn bekenden van de zorg. Ja, die moeten ook de zorg blijven krijgen. En bij hen helpt het natuurlijk niet als je ze op gaat jagen. Dus uh, ik verwacht van de wijkagent en van de surveillanceproef... Dus, uh, hetzelfde maatwerk dat de burgemeester nu in de brief uh, voorstelt. Maar is het niet zo dat het probleem dan verspreid wordt... naar de gedeelte waar het wel mag? Of dat het busje de volgende keer naar ja, Leiden maar rijdt? Iedere, of ja, het staat iedere gemeente vrij... Ja. om zijn algemene politieverordening zodanig aan te passen... dat je er tegenop kan treden. Ja. Dus ik wens het andere gemeenten niet toe. Ik zou zeggen aan andere gemeenten... Uh, probeer het op dezelfde wijze zoals de doet. Heeft u ooit zelf geld gegeven aan een bedelaar? Nou, ik moet u eerlijk bekennen, ik ben dus zo slecht dat ik inderdaad de neiging heb om mensen geld uh, te geven. En eigenlijk is het slecht, want uh, uh, het geld hebben ze, gebruiken ze vooral om hun verslaving ja. uh, uh, voort te zetten. Maar ja, ja, er zijn van die mensen, ja, kom je dan keer op keer tegen en het is... Nou, ik heb daar moeite om op Ja, nou, ik, te ik, ik ken me daar volledig in, hoor. Ik heb ook altijd geweten s-vroeging als ik voorbij loop. En ja, je ja. denkt er toch altijd een, een x-aantal seconden over. Nou, nu hebben we het er in ieder geval even over gehad. Uh, morgenavond, dan uh, debatteert de Raad over het uh, bedelverbod. Dank u wel, Marieke Bolle, PvdA-raadslid in Den Haag. Graag gedaan. Zometeen in Nog Steeds Wakker op Radio 1... gaan we het hebben over de verhoudingen tussen Nederland en Turkije. Want we hebben al 400 jaar betrekkingen met dat land. Hm, hmm. Ja, het is zo, maar ik ben, benieuwd, ik ben benieuwd wat daar voor spannende details aan, aan te bevragen zijn. We gaan zo meteen uh, spreken met iemand die vanavond bij de viering daarvan uh, was en daar uh, werd het een en ander over verteld. Uh, Massi en Kerem zijn onze muzikale gasten, staan in, in een hoekje van de studio en ik heb het al een paar keer verkeerd gezegd, want ik zei: het zijn twee rappers en dat klopt technisch gezien niet, uh, want uh, Massi is eigenlijk de rapper. En Kerem heeft voor hem gesampled En je zong wel, maar dat zijn dan de backup vocals. Klopt dat, Kerem? Ja, precies. Um, alle teksten zijn van Massi. Ik heb uh, niks meegeschreven. Ik doe de muziek. Juist, dus de... en dat sample je dan weer eigenlijk. Dat dus sample dus ik, als ja. we goed luisteren, dan zouden we nog een nummer kunnen herkennen ergens in de sample? Zeker. Als je, als je een hele goede muziekkennis hebt, dan uh, kan je nou, misschien... Nou, dit is een leuke huiskamervraag. Uit... Ik vind het ja. wel een uitdaging voor jou, Dietrich. 0800-1121 als u de muziek herkent <laughs> van Dankbaar. <laughs>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 Nieuwe krijgt, ik krijgt en voel de strijd tot het eind. En voel me, voel me vrij. vrij, ik weet nog toen ze zeiden, wacht op de goede tijd. Nu hoor ik ze roepen, mij homie, ik, ik ben, ben toegewijd. Hang niet langer met die mannen langs de zijlijn. Niet bang om te vallen, ik, ik zal erbij zijn. En joh, hey bedankt dat ik de tijd krijg om mijn dank uit te spreken voor mijn vrijheid. Één voor familie en één Eén voor mijn vrienden, één voor muziek. En één e voor de liefde, één e e voor het woord en mijn levensgenieter zit. Schud je de hand, maar mijn geluk is niet tastbaar. Ik zit, ik weet niet anders dan hard gaan. Ga maar mijn hart, gaat dat om de kant Ik ben me bewust van de standaard. Rap money is wet, maar ik ben dankbaar. Rap money is wet, maar ik ben dankbaar. Rap money is wet, maar ik ben dankbaar. En jou, ik, hey, ik laat je zien. De karavaan is hier. En hey yo, ik laat je zien, dan nou zegt die man: er geef erop. De karavaan is hier. Yeah, een nieuwe dag, een, een nieuwe, nieuwe tijd. Het is tijd voor een nieuw begin, een nieuwe weg, een nieuwe kijk. Voor elke verloren ziel komt er een nieuwe bij. In dezelfde oude wereld, maar een nieuwe jij. En aan het eind word je bedankt voor de moeite. Kijk je om naar wat je gedaan hebt, maar wat doet het? Want aan het eind is de vraag wie gegroeid is. Ik hoop dat wat ik achterlaat, jullie aan het lachen maken. Eén voor mijn vader, één voor mijn broers. één voor mijn nietjes, mijn neefjes, mijn broers. Eén voor mijn mensen, één voor mijn groep. Met jullie lucht ik mijn hart, maar mijn geluk is niet tastbaar. Ik ik weet niet anders dan hard gaan. Ga waar mijn hart gaat, al komt het hard aan. Ben me bewust van de standaard, schrijf money is wack, maar ik ben waar. Jawel, schrijf money is wack, maar ik ben dankbaar Schrijf money is weg, maar ik ben waar. En yo, ik laat je zien, de karavaan is hier En yo, ik laat je zien, dan zegt die mannen geen op, de karavaan is hier Hiphop op Radio 1, je hoort het niet zo vaak... maar volgend uur nog wel bij Nog Steeds Wakker. Massie en Kerem, ze blijven bij ons in de studio. De betrekkingen tussen Turkije en uh, Nederland zijn eeuwenoud. 2012 is het jaar dat het uh, 400 jaar lang is, die betrekkingen. En dit werd al gevierd door uh, bijvoorbeeld verschillende staatsbezoeken. Vanavond vond er nog een speciale bijeenkomst plaats in het Haagse Nieuwspoort. De Union of European and Turkish-Dutch Leadership Society organiseerde dat geheel. En van die organisatie is Mamoud Sungur aan de lijn. Goedenacht. Goedenacht. Was het uh, nog lang onrustig daar in uh, nieuwsport? Uh, nou, tot ongeveer uh, half tien. <laughs> Want wat, is, uh, wat, wat was vandaag precies de bedoeling van die bijeenkomst? Uh, nou, de bedoeling was aan de ene kant uh, informatie verschaffen over de historische betrekkingen, uh, diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije. Uh, we hebben in die kader uh, professor dokter Alexander de Groot uitgenodigd. Uh -huh. Die heeft ons voorzien van uh, historische informatie. En uh, aan de andere kant was het de bedoeling om een blik te werpen op de komende uh, tiental jaren. En uh, in die zin heeft Sergej uh, Öztürk, uh, kamerlid namens de PvdA, bijgedragen aan de organisatie. Nou, dan wil ik om te beginnen wel even weten of er bij u nog iets naar boven is gekomen uit het verleden dat u nog niet wist. Uh, nou, ik wist bijvoorbeeld niet dat Turkije een rol speelde bij uh, de handel van opium naar Nederland... Uh, Vroeger. Dat was wel iets uh, helemaal, uh, wat helemaal nieuw was voor mij. Aha. Want uh, ja. hoe zijn die betrekkingen eigenlijk ontstaan? Uh, nou, die betrekkingen zijn eigenlijk ontstaan uh, toen op uh, de Ottomaanse Rijk destijds uh, Nederland een aantal rechten gaf. Uitzonderlijke rechten. En uh, daartegenover wilde profiteren van de ervaring die Nederland had uh, wat betreft het zeevaart. Hè? Nederland was best wel sterk op zee. En uh, daar wilde het Ottomaanse Rijk van profiteren. Aan de andere kant uh, kreeg Nederland dus daar tegenover uh, een betere uitgangspositie wat betreft handel met het Ottomaanse Rijk. En uiteindelijk en... zorgde dat dus ook voor, uh, uh, dat er eigenlijk voor dat uh, de Turken onze drugsdealers werden, begrijp ik? Nou nee, niet direct. Zo. Dat was maar een okay. klein aspect en het duurde niet zo heel lang. Maar dat was best wel uh, opvallend, zeg maar. En iets wat me is uh, duidelijk bijgebleven. En uit, het, ja. uh, uit het, uh, het verhaal over de toekomst van uh, Usturk, is daar een bepaald punt dat u is opgevallen? Is er misschien uh, nou, iets waarvan ja. u denkt, nou, dat, zo had ik er nog niet over nagedacht? Ja, nou wat de heer Usturk vooral heeft uh, meegegeven is van, uh, jongens, uh, we hebben in Nederland vooral deze tijden... Uh, erg behoefte aan mensen die ondernemend zijn, uh, geloof in wat je wilt gaan doen, besef van wat je kunt en uh, wat je niet kunt en uh, geloof vooral in hetgene wat je wilt gaan doen en blijf ondernemen. Hij heeft uh, vooral te gegeven dat er juist in deze tijden veel behoefte was dus aan etnische ondernemers ja. uh, die het lef wilden tonen om Nederland ook uh, sterker te profileren internationaal. Ah, ja, en, en, uh, en zo staan Turken natuurlijk in Nederland ook wel bekend als echte ondernemers. Maar wat ja. bedoelt u dan met etnische ondernemers? Waarom is daar een grote behoefte aan? Uh, nou vooral uh, dat zeg maar ook de uh, minder uh, of, uh, etnische mensen dan uh, biculturele mensen uh, hmm. vooral het lef tonen om te gaan ondernemen. En dat ze ook uh, moeten beseffen dat wanneer ze te maken krijgen met de regels uh, die hun in de weg zitten, dat ze daarmee kunnen aankloppen bij uh, de heer Öster, zodat hij het kan kenbaar maken binnen, binnen de Tweede Kamer. En, en andersom, hoe wordt er in Turkije gedacht over Nederland? Waar kennen ze nou, in ons van? Nou, Nederland is de tweede grootste handelspartner... Uh, of beter gezegd de tweede grootste investeerder in Turkije. Uh, hele grote Nederlandse organisaties, bedrijven zoals ING, uh, Randstad... Uh, bijvoorbeeld uh, die opereren al in Turkije, zijn erg actief. Daarnaast andere banken zoals Rabobank, die, nou, die overweegt serieus om ook in Turkije actief te zijn. Mm -hmm. Turkije is groeiende. En uh, zoals gezegd, Nederland is het tweede grootste investeerder van Turkije. En in die, in die zin geniet Nederland dus een hele belangrijke positie wat betreft de handel in Turkije. En over 400 jaar dan uh, vieren we 800 jaar uh, betrekkingen, denk ik. Want dit gaat nog even door tussen Nederland en Turkije. Ja, ik hoop het wel ja, nou ja. In ieder geval gaan we massaal uh, momenteel natuurlijk op vakantie naar Turkije. Uh, <laughs> dank u wel voor de toelichting, Mahmoud Sungur. Geen dank. Het is uh, bijna drie uur en dat betekent het eind van het uh, eerste uur van nog steeds wakker. Maar uh, dat betekent natuurlijk dat er nog een uur twee achteraan komt. En daarin gaan we het onder andere hebben over toiletten. Ja, want daar is een heuse top over gehouden. Ja. <laughs> ja. En uh, we hebben natuurlijk hip hip-hop in de studio uh, met uh, Masjie en Kerem. En um, zaten we net al even met ze over te praten... Dat ze straks ook het nieuws moeten gaan beoordelen van de afgelopen dag, 4 december. En een nog steeds wakker is geen nog steeds wakker zonder een beetje sport erbij. Deze week gaan we het hebben over badminton, want die komen met een ontzettend geldtekort. En we gaan groenten telen op de maan ook nog eens. Ja, nou, genoeg reden om te blijven luisteren, maar eerst even het nieuws van de NOS. Nog steeds wakker. BNL. Nieuws in de nacht.